Provincies draaien op voor het tekort bij ProRail, zegt de Limburgse gedeputeerde van de Broek op de nieuwswebsite 1 Limburg. Bij de spoorbeheerder dreigt het tekort van 475 miljoen euro. Staatssecretaris Mansveld wil bezuinigen op regionale lijnen, omdat treinen steeds lichter worden en er volgens haar daarom minder onderhoud nodig is. Nederland gaat hulp bieden aan Libanon voor de opvang van vluchtelingen uit Syrië. Het kabinet trekt er 25 miljoen euro voor uit. Van de 110 miljoen euro die er voor de hulp aan Syrische vluchtelingen is vrijgemaakt. Dat heeft minister Koenders gezegd in een gesprek met zijn Libanese collega Basil. De minister beloofde daarnaast bij zijn Europese collega's te pleiten voor meer steun aan Libanon.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 Het weer, het is wisselend bewolkt en het regent. Af en toe laat de zon zich zien. En in de loop van de middag en avond meer regen. Mogelijk ook onweer bij zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen knooppunt Hoeverlaken en knooppunt Muiderberg ook een lange file. In totaal rijdt het langzaam over 27 kilometer. Het levert 40 minuten vertraging op. Op de A2 Den Bosch Amsterdam tussen Utrecht en Apkoude 17 kilometer. A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buitenwest en Knoopend Muidenberg 9 kilometer. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en Knoopend Rottenpolderplein 5 kilometer door een ongeluk. De linker is dicht. A15 Gorkum Rotterdam tussen knopend Gorkum en Harningsveld Giessendam 7 kilometer. A27 Gorkum Utrecht tussen Lexmond en knopend Rijnsveert 13 kilometer. En op de N201 Hilversum Uithoren voor de aansluiting met de A2 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I remember only too well.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 Stay with me oh, Let's just breathe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 En ze zijn te bezichtigen via een zandsculpturenroute, een route. zodat u dat niets hoeft te missen. Wat u ook kan doen is, nog, is gaan naar uh, Nautiek. Want daar is vandaag het Nautiek Nazomerfestival. Dat is om twee uur begonnen. en dat duurt vanavond tot elf uur. En dan hebben we natuurlijk over Club Nautiek aan de Boulevard Bernard. En dit uh, is vanaf twee uur treden diverse bands op. waar onze eigen zandvoortse band van Kessel.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 Kanzone oh, no. van uh, Eros Ramazort, even onderbreken voor een nieuwsflash. Ja, breaking news, live vanaf de Cannaval Golf Country Club. David, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Hi. vertel. Ja, ik was op de... kijk welke hol is dit. Dit is uh, de... 13. is is de 12. Uh, ja, de 12 is het, en... Uh, uh, ik, heb, ik denk dat het een was, die sloeg zijn bal af.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 Nou, dat, dat, dat droppende deed hij tot vier keer. En elke keer kwam hij weer in een. Uh, nou, tot drie keer. En uh, toen kwam hij, elke keer kwam hij weer in een konijnenholk terecht. Dus toen mocht hij nog een, een stokpunt nemen. Nou, uiteindelijk, uh, Albert Jan, die hebt de foto gezien. Ja, ja. Het scheelt echt. Het scheelt ongeveer tien meter wat hij heeft gestoeld. <lacht> <lacht> dat is echt niet normaal. En, uh, nou, ja, uiteindelijk had hij wel een mooi schot uh, richting de. Richting de green. Dus, eh. Uh, dat eh. Uh,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 Dus ja, nee, nee, hij heeft het helemaal goed gedaan. Helemaal top, ja. En het publiek vond het ook fantastisch natuurlijk, want we stonden er met z'n allen hè. Wat met trouwens een beetje tegenvalt, de Spanjaard Cabrero Beo, die gisteren nog meedraaide in de top, die staat vandaag op plus één en die is gezakt naar de gedeelde zevende plaats met min 15. Maar onze Belg doet het goed, hè? Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik was er nog meer onderweg, want uh, het is een beetje, een beetje rennen hier, hè. Ja, dat kan ik me ja, voorstellen. Ik, ik, uh, ik, ik was net weer op de hol uh, uh, ja, waar, die, waar die speelde, maar ja, toen, uh, ik dacht, ik bel eerst dat je Ja, heel goed. Ik kan je, mee, ik kan je meedelen dat uh, Thomas Pieters, want daar hebben we het over, momenteel op min 19 staat...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 Lights down low And pull Your window curtain Oh let your moon Come shining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 The window curtains. Right, right now. Mm -hmm. And let your love come tumbling in. Mm -hmm. Right, right now. Into mm -hmm. our lives oh, again. Uh, said, right, right now. Yeah. Mm -hmm. It's been a.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 Even een tussenstandje, Feyenoord ontving, thuis uh, ontvangt, thuis Willem II, dat is zojuist...